Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten een stichting hadden opgericht voor hulp aan oorlogsslachtoffers. Op bijeenkomsten en via donaties zouden ze 200.000 euro hebben ingezameld. 130.000 euro ging in contanten naar Syrië en met de rest werden reizen betaald, zegt het OM. Het onderzoek loopt sinds begin vorig jaar. Turkije heeft vandaag een Amerikaanse IS-strijder uitgezet. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gezegd... tegen verschillende staatsmedia. Later deze week worden er volgens de minister... ook nog zeven Duitsers teruggestuurd. Hij dreigde vorige week al dat Turkije vandaag zou beginnen... met het terugsturen van IS-strijders. Het land heeft afgelopen maand een onbekend aantal IS'ers opgepakt... bij de inval in noord syrië De Turkse regering vindt dat de landen waar de strijders vandaan komen... hun verantwoordelijkheid moeten nemen.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Het wind, oh wat een kind Het hele huis dat staat hier op zijn kon Die kleine de baby is de grootste mop De babysitters krijgen soms een stuiker van die kleine Jan De baby in zijn wiegje heeft de grootste kei De babysitters gaven hem een flesje wijn Mijn moeder zegt dat mom er nu toch echt te mag Ik neem het af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 You're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 dat je er Goedemorgen. bent Goedemorgen. door dit broer er weer heen gekomen op ja, de mag fiets, je wel zeggen, ja. ja, nou, Weet even tussen de buien door, dus, uh, fijn ja, dat je dat uh, gered hebt en uh, ja, we, we gaan het uh, in ieder geval hebben over uh, het stadhuis. Ja, en de ja. tocht hoop ik ook nog even dat uh, ja, oh, oké, okay. ja. Ja. ja, ja. Maar goed, dat stadhuis, dat uh, kunnen we dat niet op cultureel erfgoed uh, plaatsen. Want dat lijkt me een goed idee, want het is toch wel een prachtig gebouw wat toch gewoon moet blijven zoals het is, lijkt me.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 Uh, maar ook zeg maar betaalbare huur, hè? dus zeg maar net, net wat net boven de sociale ja. woningbouw uh, zit. Daar hebben we ook een grote behoefte aan. En daarmee kunnen we denk ik op ons uh, op, op grond wat eigenlijk van de gemeente zelf is, kunnen we denk ik een hele goede mooie stap maken. Ja. Dus het zou zonde zijn om dat niet te doen. Wordt het nou gesloopt of.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 Oké, okay, nou dat even gezegd hebbende. Lijkt me dus ik denk belangrijk. zeker als we kijken naar, want dat wil ik toch nog even zeggen. Van er is bij de begrotingsbehandeling is er ook een motie aangenomen over zeg maar, een soort van hybride bouw. Van dus zeg maar ook van kunnen we jongeren en ouderen daar samen? Ja, ja. Nou, en ik denk van dat er is een heel grote behoefte. Natuurlijk voor ook voor ouderen, maar ook voor jongeren die graag in het centrum willen wonen. Ja. Die makkelijk boodschappen kunnen doen, zolang ze nog een beperking zijn. Heen, want ja. zeg maar, dus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 He, de eerste stap is nu? dat we nu, zeg maar, volgende week, dus niet de komende dinsdag, maar die week erop, dan hebben we een raadsvergadering. En dan komt dit aan de orde. Dus dan hoop ik dat de raad daar ja tegen zegt. Nou, eh, iedereen heeft zich eigenlijk positief uitgesproken. Met uitzondering van GBZ. Eh, die moet ik nog even zien te overtuigen. Maar eh, die zitten wat, wat dat betreft wat geharnast in, eh, heb ik de indruk. Eh, maar ook die is een voorstander van sociale woningbouw. Absoluut. Absoluut. Eh, wat dat betreft eh, zouden ze eigenlijk dit plan ook mee moeten Dat zou een, op, een compromis uh, kunnen eh, worden. Ja. Ja. Hoe, hoe lang zou het gaan duren? Uh, het hele, hele verbouwing en dat nou, soort is, planning... is daar een planning? Uh, daar is een globale.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 best ingewikkeld zijn. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. In ieder geval wat belangrijk is is dat er toch een stuk doorstroming ja, op gang komt. Ja, zeker, en zeker. ik denk dat dat gewoon van, uh, van dat belang is. is. Ja, en wat moet je als je wel... alleen bent in een woning met vier slaapkamers of drie slaapkamers, ja, dat, ja, is onze. dat is ook ons ja. Het is beter is het. om door te schrijven. Wij moeten stoppen, want uh, onze techneute die begint <coughs> ernstige gebaren te maken. Uh, Dank je wel voor je komst, Joop. Uh, ah, wens je ja. nog een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Dank je wel.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 Daar heb ik mijn best ja, Heb je het aan iemand laten lezen eigenlijk? Ja, ik heb uh, absoluut ja. meerdere keren... professionele feedback ja. gevraagd. Want ja. het is echt wel een vak om te schrijven. Oh, ja. En, ja. Uh, ja. Ja. Vanuit mijn meer academische achtergrond... schrijf ik wat langer. zinnen. Schrijf je anders? Ja. Heel anders. Ja, ja, ja, ja. Dus het was echt wel even zoeken naar uh, de goede schrijven. Uh, ja. ja. ik, ik krijg weer signalen... Ja. dat uh, wij uh, ja. heel gezellig zitten te praten hier. Maar even, ja. ligt het in zand voor te kopen? Ik heb uh, even met Bruna... Uh, de Bruna Boekhandel uh, contact gehad. En die zeiden... Uh, volgens mij is het vanaf dinsdag...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 En dit waren Jimmy, James en de Vagabonds. Now is the time. Ja Hans Rijmers, now is the time. Dat nou is het dus. Ja morgen. Ja pardon, Eigenlijk. morgen. Ja nee, morgen, morgen. Nee, de, de, morgen fantastische concert ja, weer. Met uh, Rob van, van Kreeveld. Van Kreeveld. Ja. Ja. En het is nog wel een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 uh, uh, uh, veilig achterop. Uh, uh, ja. Noem maar op allemaal. Ja, het is wel een, een fenomeen. Ja. Is, er, is er morgen uh, eten? De, de, ja. De, de... Maar het is allemaal uitgekort. Ja, is vol. Zijn. Oh. <laughs> ja nee, maar ik denk, laat ik het ja. maar even gezegd hebben. Nee maar, mensen... nee, maar als jij komt, dan wil Theo dan misschien wel. nog wel <laughs> <laughs> Nee, maar ik heb het, het gistermiddag nog even met hem overlegd. En uh, ja, de, de boerenkool uh, en de biefstuk is uh, helemaal goed. vol. Nou, nou, prima, leuk. dus daar gaat het om. Ja, ik denk dat ik even bellen moet. En doen. in de voorverkoop uh, <lacht> hebben we ja. tot nu toe uh, rond de uh, 71 reserveringen. Dus dat gaat ook allemaal. Uh, Zou het eruit verkocht raken net als vorige keer? Ja, dat mag ik hopen. Dat ik is, zou wel geweldig zijn. Het is wel weer morgen ja, ja. denk ik. Om binnen te de zitten, de zitten, de zitten bij de jazz. Uh, warm, gezellig ja. bij elkaar. Ja. Ja. Want die krocht is, is natuurlijk. Uh, ja, daar heeft uh, hij het niet over kunnen hebben. Te, te pardon, Jo Berends. Nee. Nee. Ja, nee. Want uh, daar waren, hadden we te weinig tijd voor. Want hij ja. was geloof ik uh, niet zo uh, uh, blij met het stukje. Wat Nel Kerkman had geplaatst. In het krantje. Ik heb het niet gelezen. Ik kan daar niet over oordelen. Ja, maar die klocht.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 dat is dat het niet weer zo'n ego-dingetje voor uh, uh, ambtenaren wordt. Niet denken we gaan wat leuks maken. Ja. Nee, de, de, de, ik denk, nee, je ik moet denk dit dat we goed moeten luisteren naar de gebruikers. Uh, uh, hoe dat allemaal zit. Want en niet dat, een wilde uh, nee, architect, uh, uh, architect erop zetten van buiten het dorp. die uh, maar bepaalt, een prestige ja, Maar dat bepaalt ook uh, uh, het bezoek en degene die er komt. Ja. Ja. En, en daar gaat het om. En, en we moeten dat een beetje praktisch zien. En uh, Nou ja, oké. Okay.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 ook heel snel klaar. En daar worden dat soort muzikanten voor uitgenodigd. Hè? Edwin ja. Cosilius en, en zo, zo is er zo'n zo'n zo groep groepje, hè? Ja. Uh, uh, wat je vroeger in Amerika in, uh, in uh, Detroit had. Hè? Uh, uh, die, die, die vaste groep die al die muzikanten Het gekke dat die namen van die mensen niet zo heel nee. erg bekend nee. is. Maar in feite nee. zijn zij natuurlijk wel het hart.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 een, een jazzmuzikant geweest die die Westerseilijke prijs heeft gekregen. Ja. He, dat krijg je meestal wanneer je ja, al uh, je klaar bent. Nou ja, mm, als een waardering. Ja, precies. Maar uh, hij heeft dat al heel vroeg gekregen als waardering voor hetgeen wat hij doet ja. en zijn kennis en zijn manier van spelen en zijn ja. talent. Hey, even hey. over uh, ja. de, de soort muziek die men ja, dat uh, dat gaat ik... spelen. Ja. Oh, sorry. Uh, ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Um, het is natuurlijk altijd heel belangrijk voor mensen ja. uh, te weten wat er gespeeld gaat worden. Uh, sommige ja. mensen hebben bij jazz uh, toch uh, nog steeds een verkeerd uh, idee. Hè, ja. Dat dat uh, van die, van die pingelpangel uh, ja. ja. nerveuze ja. ja. muziek is. Nee. Maar dat is het niet. Hè. Het is nee. gewoon nee. hele fijne nee. muziek ja, om muziek. te horen. Nee, als, het, als het muziek is waar ze gelijk eindigen...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 Uh, dus hebben we eigenlijk acht concerten in plaats van negen. Maar mensen hebben een pas gekocht, gebaseerd op nee, negen concerten. Nee. En ze krijgen gedrag. Nou, dat vind je dat niet, nee, niet handig. Nee, daar maken we geen vrienden mee. Dus we moeten nog, dus, nog een extra. We hebben, ik heb een extra concert op 10 mei met oh. de uh, Edison Awardwinners. Ah. Zo. En dat de uh, met uh, Rob Mostert en Evelim Trigilio en Chris Strick. En, en die speelden onder dus de groep de Preacher Man. En dat is dat hemeltorgel zo goed. Ja, dat is nee. zo fantastisch. Ja. Ja. Uh, dus dat is dat extra concert en dat doen we naar 10 mei. Maar dat gaan we nog oh, wel eventjes we aankondigen. Ja, dat gaan we nog wel aankondigen. Dus als iemand van plan is om volgend jaar 10 mei weg te gaan, je nee. moet niet doen. Nee. Niet doen. Maar in ieder nee. geval zorgen dat je 10 mei terug. Bent. Precies. Als je Zo voor is. de Grand Prix weggaat, maar moet je, ja, zorgen dat maakt niet je voor 10. Ja, Als je maar zorgt dat je op tijd terug bent. Ja. ja. ja. ja, precies. ja. ja nou ja. Nou, wat je... is het thema eigenlijk, uh, uh, Hans, uh, morgen?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 Het is echt by far de beste vibrafonist die we kunnen vinden. Hè? Hier op dit vasteland. Maar met die big band klinkt dat zo geweldig. Hij was in uh, Hanem Jazz Moor. Met, uh, met die West Coast big band. Hè? Dus ook uh, uh, vibrafoon. Ja, anderhalf nummer gespeeld of zo. Het kwam met bakken naar beneden. Dus nou, dat, dat, dat, ja, en daar staan er ook te weinig mensen om daar, om daar dan ook van te genieten en te doen. En dat is nou dan ja, ja, maar, gelukkig is het droog in maar de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 vriend gaan vragen om morgen daar naartoe te gaan. Want ja, ik, ik wil je wel. zeker oh, ja. Heerlijk. Kan toch ook Trot. brengen? Maakt nog niet uit. Ja, nee, ja, dat hij a... niet meegaat het... Nee, hij ja, moet maar... mee. Of is dat een raar voorstel? Ja, nee, <laughs> nee, <hoor>. nee ja. <laughs> Hartstikke goed. Nou, ja. dankjewel uh, Hans voor Dank je komst. Je, ja, en uh, veel uh, succes morgen, maar dat gaat helemaal goed komen. Uh, wij uh, gaan nog eventjes, nou, we hebben de agenda eigenlijk al gedaan. Ja, he? we, dus gedaan, we ja. hebben gedaan. Oh, we moeten nog even vertellen over Oh ja, vertel jij maar. Oud Zandvoort. Eh,